Hey, weer een nieuwe week. Weer even snel een nieuw praatje, want ik heb daar straks helemaal geen tijd meer voor. Um, druk met werk zoals jullie weten, maar inmiddels heb ik ook mijn papieren binnengekregen voor, uh, ja, voor mijn trip naar San Francisco. Um, ja, ik heb er zin in. Ik bedoel, uh, lekker twee weken weg. Ik ga van 16 februari uh, ga ik vertrekken vanuit Amsterdam. En uh, 2 maart kom ik weer terug, dus het zijn uh, twee volle weken. Ehm... Um, ja lekker ik vertrek dus uh, 16 februari om uh, 5 over 11 ochtends uit amsterdam zie je hier staan en uh, kleine tussenstop om uh, half 12 in londen in londen heb ik een overstap en uh, maar een paar uurtjes wachten om tien uh, voor 3 gaat de volgende vlucht vanuit londen en dan uh, als het goed is als alles goed gaat dan land ik om uh, 5 of zeven avonds in san francisco met uh, met de Virgin Atlantic. Dus ik ben, uh, ja, ik ben benieuwd. Ik heb er heel erg zin in. Ik ben inmiddels al wat voorbereiding aan het doen. Ik ben mijn spullen al uh, bij elkaar aan het zoeken, wat ik allemaal meeneem enzovoort. En uh, ja, papieren van het hotel. Ik zit in het uh, Union Square Hotel in San Francisco met een duur woord. En... Uh, ja, ja, gewoon lekker zin in. Ik ben benieuwd. Ik uh, ken San Francisco natuurlijk van de plaatjes op de televisie en van de series van vroeger. En de straten die zo mooi omhoog lopen enzovoort. En ja, ik heb er gewoon heel erg zin in. Uh, ja, het is eigenlijk een kleine voorbereiding op mijn, uh, mijn weken in New York in juni. Dus ik... Uh, ja, ik ben ineens helemaal pro-Amerikaans. Ik weet niet wat dat is. Maar uh, ja, weet je, zoals ik al zeg, er is een hoop veranderd in mijn leven. Ik doe naar nou alle dingen waar ik zin in heb. Ik kan alle dingen doen waar ik zin in heb. Ja, ik heb daar gewoon... Uh, Heel veel plezier in op het moment en, uh, mijn, leven, mijn leven loopt vlekkeloos. Verloopt vlekkeloos, laat ik het zo zeggen. Loopt vlekkeloos, verloopt vlekkeloos. Ja lekker, lekker. Ik zit goed in mijn vel. Uh, het loopt allemaal lekker, uh, het is druk. Uh, druk met heel veel leuke dingen ook, wat naar buiten de vakanties om. Staan er staan natuurlijk nog meer allemaal leuke dingen, zoals jullie weten, gepland. En uh, er komen steeds meer dingen bij. Vrienden die me steeds meer vragen van, joh, uh, heb je zin om? Ja, ja, tuurlijk, joh, ik heb tijd genoeg, dus leuk. En uh, daarbij natuurlijk ook alle dingen die ik nu met mijn kinderen doe. En zeker ook uh, met mijn oudste dochter, die wat meer vrije tijd heeft. Gisteren belde ze alweer van, pap, mag alsjeblieft een week in jouw toe komen? Want ik heb vrijgenomen op mijn werk en ik heb zin om in jouw toe te komen de hele week. Nou, pap is nog thuis, dus ze zeggen, kom maar gezellig. Maak maken er een leuke week van, uh, papa moet wel werken, maar uh, de uurtjes dat ik thuis ben maken het gewoon gezellig. Maar goed, mijn dochter vindt het wel fijn om hier te zijn. Dus dit, uh, ja, weet je, het zijn dan dingen die lopen gewoon allemaal lekker en het is gezellig en het is leuk en jeetje, wat, wat kan je nou nog meer wensen? Ja, op het moment kan ik niks meer wensen. Ik heb alles wat mijn hartje, wat mijn hartje begeert en ja... Oh, er is nog veel en veel en veel en veel meer, maar daar wil ik nog niet te veel over loslaten. Ik, weet je, ik wil iedereen nog een klein beetje in de spanning houden van wat gaat er nou op me gebeuren. Nou, er staat echt genoeg op de planning nog, want er staan echt heel veel grote dingen te gebeuren. Uh, ja, weet je, hou het gewoon even lekker allemaal hier in de gaten en kom af en toe eventjes uh, even kijken, luisteren en uh, koekeloeren op, uh, op mijn site. Uh, nogmaals ik herhaal het nog één keer de mensen die mij op facebook hebben en die vrienden bij mij zijn die alles kunnen zien op mijn facebook uh, weten inmiddels al wat er een beetje allemaal uh, speelt in mijn leven uh, ja het, het, het, lekker het gaat allemaal goed ik, uh, ik vermaak me prima en uh, ja ik heb gewoon weinig dingen te wensen en ja weet je zoals ik al aangeef alles uh, zit in een hele andere flow nu uh, ik heb weet je niks moet meer uh, uh, dingen mogen en uh, ik mag gewoon nu heel veel. Ik kan nu heel veel doen. Ja, wat wil je eigenlijk nog meer? Ik bedoel, ik denk dat dit uh, het leven is wat. Uh, nou. Als mensen hier mij voor zouden vertellen wat er allemaal op de planning stond een jaar geleden, dan uh, had ik zo gek uitgemaakt. Maar een jaar later en ik weet bij God niet wat me allemaal overkomt. Maar het, ja, het een na het ander overkomt me nu en ik vind het dit, dit is geweldig. Ik kan er niks anders voor maken, uh, ja weet je, check het gewoon hier allemaal uit. Ik ga sowieso, als ik op vakantie ben uh, die twee weken, ga ik heel veel plaatsen over San Francisco. Uh, ik neem mijn laptop ook mee, dus de bedoeling is dat ik ook nog wel een kleine podcast opneem daar. En uh, foto's zet ik er sowieso op. Mensen die me op Facebook hebben, die, uh, die gaan nog veel meer foto's en filmpjes natuurlijk tegenkomen. En Ik zal mijn YouTube kanaal natuurlijk ook bestoken met de nodige filmpjes. Dus vind je het leuk om even te kijken en vind je het gewoon leuk om te weten wat ik allemaal uitsproken in die twee weken. Nou weet je, check het gewoon hier allemaal, check mijn Facebook, check mijn nieuwe YouTube kanaal en jullie, uh, jullie gaan geen seconde missen van alles. Ik hou jullie op de hoogte. Dus uh, nou dat wou ik even melden. De rest van de week gaat het uh, waarschijnlijk allemaal een beetje op een lage pitje staan, want het is een drukke werkweek. Uh, rare diensten, twee uur middags, tien uur s avonds. Kom je thuis. Niet veel zin meer om nog dingen te doen. Je gaat tv kijken. Je ligt in bed. En de volgende ochtend ja, heb ik natuurlijk nog wel een paar afspraken die ik nakom. En uh, dat is allemaal heel gezellig en heel erg leuk. En uh, ja. Ja, gewoon weet je, De, de leuke dingen s ochtends. Ik bedoel, uh, ik ga al vaker met mijn, uh, mijn allereerste vriendinnetje uh, van vroeger uh, koffie drinken. Dat doen we gewoon uh, nu bijna wekelijks. En uh, het is nu zelfs zover dat we dat wel drie of vier keer in de week doen, zo gezellig is het. Nou, dat is gewoon niks leuker. Dan gaan we gewoon even naar de stad, we gaan even ergens zitten, we pakken een bakje koffie, we nemen een, een gebakje of een broodje of weet ik veel erbij. En joh, we lullen gewoon een end. en we, we houden gewoon niet op met lullen, dat is gewoon gezellig. Weet je, oude koeien uit de sloot halen, dat is het leukste wat er is. En herinneringen die we boven komen, ja weet je, we hebben helemaal niet zo'n slecht leven gehad. En als ik achteraf terugdenk aan alle dingen die ik heb meegemaakt, ik heb heel veel ellende meegemaakt, maar ik heb toch ook wel een enorme berg leuke dingen meegemaakt hoor. Jeetje, eigenlijk heb ik gewoon helemaal niks te klagen. En ik moet eerlijk zeggen, weet je, de leuke dingen volgen nu elkaar gewoon in een rap tempo op. Dus ja, ik denk dat ik gewoon, uh, dat ik wat dat betreft wel een gezegend mens ben. En uh, misschien heb ik even door die ellende allemaal heen moeten gaan. En heen moeten bijten om uh, vervolgens toch naar het goede te komen. En ik denk dat me dat wel gelukt is. Niet zonder slag of stoot. Mensen die me kennen weten dat. Maar uh, ik heb er veel voor om op moeten offeren. Maar uh, uiteindelijk ben ik uh, dan nu in vrede en het rijden met mezelf om het zo maar te zeggen. En ben ik gewoon tot de conclusie gekomen dat het leven gewoon echt wel heel erg mooi kan zijn. En uh, ja weet je, elke dag moet je er zelf iets van maken. En dat is me gewoon heel erg duidelijk nu. En daar ben ik druk mee bezig. En dat lukt me aardig moet ik zeggen. Dus nee, geen negatieve shit weet je. Dat is helemaal niet nodig. Nee, ik zou niet weten waarom. Dat, dat, uh, ik heb het prima naar mijn zin en ik heb een prima goed leven. En ik ben dankbaar voor alle mensen. Ook jullie mensen die naar me luisteren en die me in de gaten houden en volgen. Ben ik heel erg dankbaar en ik ben blij dat jullie er zijn. Want uh, nogmaals, ik heb het de vorige keer gezegd. Uh, de reactie die ik van jullie krijg op mijn, uh, mijn YouTube-kanaal en alles. Het is nou uh, echt heel, heel, heel, heel, heel erg bedankt. En ze zijn echt heel erg lief. En uh, ja, weet je, dat geeft me gewoon een heel erg goed gevoel. En. Uh, ja leuk echt heel erg leuk ik kijk er altijd weer naar uit als ik wat nieuws plaats om gewoon jullie reacties te krijgen en ja nou heel erg bedankt daarvoor um, dat is ook de reden waarom ik dit gewoon blijf doen ik merk gewoon dat heel veel mensen het leuk vinden wat ik doe en uh, of het nou de filmpjes zijn die ik plaats of uh, de filmpjes uh, die ik plaats over mijn uh, gitaar spelen uh, ook daar heel erg uh, voor bedankt voor de leuke reacties um, ja, ik hou jullie gewoon op de hoogte, dus jullie weten in ieder geval nu wanneer ik ga vertrekken. Ik ga 16 februari ga ik weg, ik kom 2 maart kom ik weer terug en uh, ja, ik, in de tussentijd spreek ik jullie allemaal nog en het is geen vaarwel, het is eventjes, uh, eventjes tot ziens en ik ga er even tussenuit en het is uh, goed om ook mijn mijn batterij weer eventjes een nieuwe impuls te geven. Dus uh, ja, het gaat helemaal goed komen. Dus ik wil zeggen, nou bedankt maar weer voor het luisteren en ik spreek jullie heel erg snel weer. En uh, ja, ik zou zeggen, ga door met alle berichtjes sturen en reacties geven op mijn posts. En ik spreek jullie later. Hé, hey, heel erg bedankt en later Hey.